8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De moslimbroederschap zegt dat de Egyptenaren... de concept grondwet hebben goedgekeurd...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 Oud-wielrenner Michael Bogert wil de NOS geen direct antwoord geven... in de dopingzaak rond de Rabobank ploeg. Op de vraag of hij ooit of verboden middelen heeft gebruikt, zei Bogert... ga eerst maar eens bij mijn ploegenoten langs... want als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet... ben ik straks de kop van Jut. Een andere oud-renner, die anoniem wil blijven... heeft tegenover de NOS bevestigd dat er een dopingprogramma was bij Rabobank. Volgens hem besloten de Rabo-renners na de voor hen dramatisch verlopen tour van 1999 gezamenlijk om EPO te gebruiken. De renners reageerden op het verhaal in NRC Handelsblad van gisteren over dopinggebruik bij de Rabobank-ploeg. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil dat zijn land krachtiger raketten ontwikkelt. Noord-Koreaanse staatsmedia berichten dat hij dat vrijdag heeft gezegd tijdens een banket.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 Argentinië en Chili hebben een waarschuwing uitgegeven... wegens de verhoogde activiteit van een vulkaan in het grensgebied. In beide landen geldt nu code oranje, de op een na hoogste waarschuwing. Boven de vulkaan Copaué hangt een 800 meter hoge rook- en aswolk. Het gaat vooralsnog om een kleine uitbarsting... maar veel mensen hebben het gebied uit voorzorg verlaten. In de Chileense dorpen aan de grens regent het asdeeltjes. Bewoners die nog in de dorpen zijn, houden rekening met evacuatie. Verschillende vluchten van en naar het Argentijnse toeristengebied Bariloche zijn geannuleerd vanwege het slechte zicht. Radiopresentator Ger van den Brink is gisteravond overleden. Hij stierf in het Erasmus MC Rotterdam aan de gevolgen van een hartstilstand. Van den Brink werd in de jaren 90 bekend als gist-jockey van Radio Ten Gold met een programma voor truckers. Sinds 2008 werkt hij bij Den Haag FM en Omroep West. Ger van den Brink was 52 jaar.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 Het is bewolkt en vooral in de ochtend valt de regen. In de middag wordt het vanuit het westen droger, maar het blijft grijs. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen op veel plaatsen regen, maar in het zuidoosten blijft een groot deel van de dag droog. Middagtemperatuur opnieuw rond 10 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. Tussen Gorkem en Leerdam moeten reizigers rekening houden met een vertraging met de trein van meer dan een uur. Door een zijnstoring Reden er tussen Gorkem en Leerdam geen treinen.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 van het Nationale Mesfonds, want onderzoek en ondersteuning zijn belangrijk. Giro 5057. De meeste zoogdieren brengen hun jongen in de lente ter wereld. Als de temperatuur aangenamer is, voldoende voedsel. Het kroost kan flink opvetten tot de winter. Maar er is een zoogdier in Nederland dat nu, midden in de winter... in weer en wind, in vrieskou en sneeuw... of nou ja, beter gezegd nu regen, bevalt. Dat klinkt een beetje als een uil. Maar dat is het niet. Het is een huilbaby. En deze huilbaby ligt momenteel in de duinen bij Terschelling. Ik heb hem zelf gezien. Het is een grijze zeehond. En in tegenstelling tot de gewone zeehond... worden grijze zeehonden dus rond deze tijd geboren. Afgelopen week was ik voor Vroege Vogels televisie op het Waddeneiland... om zo'n grijze zeehondenjong op camera vast te leggen. Het kostte wat ijzige uren wacht in de duinen. Het babytje hadden we snel gevonden. Dat het lag daar zo'n beetje tussen het gras. En uiteindelijk kwam ook de moeder de zee uit om polshoogte te nemen bij haar kind. Dat doet ze ongeveer om de 4 à 5 uur... Ook om te zogen, natuurlijk. En zolang het jong een wit vachtje heeft, zou het echt zinken als een baksteen. als hij zou gaan zwemmen. Dus ligt hij in een duimpannetje en niet op een zandbank. En dan ligt hij dan te wachten op zijn moeder. En door de vette melk komt het jong per dag anderhalf tot twee kilo aan. dan was ik al diep onder de indruk van het pluizige witte zeehondenbabytje. Maar die moeder, tweeënhalve meter lang, 300 kilo zwaar, daar is niks knuffeligs aan. Ik ben blij dat we op veilige afstand in een duimpannetje lagen. Goedemorgen. Ja, die beelden van die grijze zeehond die zijn overigens uh, dit voorjaar te zien... in het nieuwe seizoen van Vroege Vogels TV. Vanaf uh, begin maart weer elke dinsdagavond op Nederland 2. We gaan zo van een ijzig-koud waddeneiland naar het uh, tropisch warme koraalrif. Maar voordat we daarin uh, onderduiken ook nog antwoord op de vraag... wat kun je nou doen met je groente- en fruitafval? En wat te doen met oud-frituurvet? Als uh, straks al die oliebollen zijn gebakken... Kortom, een supervette uitzending. Ik ben Janine albring menno die viert al kerstvakantie. Dus tot 10 uur bent u aan mij overgeleverd. Welkom bij Vroege Vogels. MUZIEK De Mozart-players waren zo vriendelijk om deze uitzending voor ons te openen. U hoorde de finale uit de 12e symfonie in S Groot van de Spaanse componist Carlos Baguer. Momenteel buigt de rechter zich over een stuk of dertig huiskraaien in Hoek van Holland. De provincie Zuid-Holland heeft een vergunning verleend om de dieren te laten afschieten. Um, ze, komen uit de, uh, ze zijn hier gekomen op een boot uit Egypte en ze zouden schadelijke exoten zijn. De faunabescherming is daartegen in het geweer gekomen. Binnenkort doet de rechter uitspraak, maar voor die tijd krijgt de faunabescherming al hulp van een nagelnieuw actiecomité. Een comité met een wel heel creatieve oplossing. Rob Buiten ging kraaien kieken met de voorman van het comité, Norman van Zwelm. Dan lopen er een paar, Norman. Ja. Nu ik daar een, een huiskraai. Dat zijn de enige beesten. Ze zien er een beetje uit als... Uh... Ja, een opgeblazen kou, hè? een grotere ja, ja. Grote versie met, met ja. diezelfde grijze kraag Ja, precies. Alleen wat lang gerechter. Een beetje zwaardere snavel. Ja, nou, ze lopen hier ook eh, naast de koutjes. Ze doen elkaar niks. Ze doen eigenlijk niemand wat, maar... Eh, en daarboven op die vlaggenmast, dat zijn weer eh, de huiskraaien, denk je? Huiskraaien, ja. Maar ook zwarte ja. kraaien. Alle, alles, van alles vliegt hier. Nu nog wel, zolang het duurt. Ja, nou, dat gaat nog wel heel lang duren, hoor. Want, eh, Kijk, deze dieren zijn uitermate nuttig. Wat ze dus doen, is uh, hier uh, de, de rommel die wij op straat gooien... ruimen zij keurig op. Uh, Net als nou. de meeuwen en de koudjes ja, en de kraaien. Ja, precies. En als dank uh, moeten ze dus uh, geschoten worden. Ja, belachelijk. Uh, ik, ik ben woordvoerder van het comité uh, Huiskraai onderduik... Uh, om te voorkomen dat, dat deze dieren die, die dus hier uh, uit een vreemde zijn gekomen... En het vuile werk voor ons opknappen. Om die uh, dood te gaan maken, dat kunnen wij niet accepteren. Het is, het is nu... Hij, ze zijn volledig ingeburgerd. Hè? Uh, Want ze ja. zitten hier al... Wat is het? Twintig jaar? Ja, precies. Uh, nou, er is niet gebleken dat ze enig kwaad doen, alleen maar nut. Maar, maar even Norman je zegt het comité huiskraaien onderduik. Ja. ja. Hoe, hoe letterlijk ga ik dat nemen? Nou ja, kijk, uh, we hebben dus uh, voor alle zekerheid in afwachting van de, van de uitspraak van de rechter, het zeker voor het onzeker genomen. en We hebben dus een aantal uh, huiskraaien... Kijk, we, hebben, we staan hier bij het stationsnoep van, van Holland. Een aantal huiskraaien op de trein gezet uh, naar een onderduikadres. Hè. En, uh, nou ja, zodra wij de uitspraak van de rechter hebben... Uh, die natuurlijk zegt van, uh, er is niets mis met deze vogels. Ze zijn inmiddels een beschermde soort. Hè. Ze broeden in Europa, Nederland is Europa namelijk... En uh, uh, zodra de rechter zegt van nou ja, we gaan dat niet uitroeien. Wat is dat voor iets belachelijks? Dan roepen we ze terug. Ja, ze vrolijken ook de boel op. Hè? Ik bedoel, er is geen Indiaanse film waarin je het, het vrolijke geluid van de huiskraai niet zult horen. Ja, je, je hoort ze op de achtergrond ook, hè? Ja. Nee, wij, zijn, wij, zijn, wij hier van het comité uh, huiskraai onderduik zijn ontzettend blij met deze leuke aanwinst van vogels. Want je moet niet vergeten, we verliezen alleen maar vogelsoorten. We zijn de kraai al kwijt. Die is in de jaren zestig, het overmatig gebruik van DDT in de landbouw, gewoon verdwenen uit dit deel van Europa. Op dit moment staat de gutto op uitsterven. Er, zijn, er is nog maar 30% van, van de gutto's over die we voorheen in Nederland hadden. Dus we raken alleen maar vogels kwijt. En dan komt er eentje vrijwillig naar ons land. Die ligt zeg... mee op een zeeschip vanuit ja, die, het Midden-Oosten. Ja, ja, die ligt mee ja. op een schip en die, die, die, die, komt hier, eh, die komt hier om, om te werken. Hè. En dan zeggen we, die gaan we doodschieten. Ja, nee, dat, dat kunnen we echt niet goedkeuren. Dat spijt ontzettend. En, uh... Maar goed, hoe dan ook, wat de rechter ook zegt, stel dat hij besluit dat Duke Fauna beheer hier ja. wel mag gaan schieten. Ja. Nee, dan dat, uh, komen nee, er na verloop uh, uh, van tijd dus gewoon weer de nieuwe onderduikkraaien komen weer terug. Wij kunnen ons niet voorstellen dat een Nederlandse rechter zo discriminerend uh, zou spreken. Dat geloven wij niet. Ik moet eerlijk zeggen, het is een, een heel creatief staaltje van burgerlijke ongehoorzaamheid, Norman. Uh... Er zijn momenten in het leven dat je moet kiezen voor gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. En als dat niemand kwaad doet, sterker nog, alleen maar mensen goed doet... of dieren ook goed doet, dan, dan, dan maar ongehoorzaam. Dan een uh, koppeltje ja. huiskraaien ergens in bewaring. Nou, hebben we uiteraard ook geprobeerd om uh, mensen van de uh, Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit... die verantwoordelijk zijn voor deze hele uitroeiingsactie... Uh, om die ook voor de uh, microfoon te krijgen. Die wilden, uh, zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, uiteraard niet reageren. Maar die zeggen bijvoorbeeld wel op schrift... Ja, die beesten die veroorzaken nou eenmaal overlast. Uh, ze scheiden onder andere. Ja, nou, nou, nou, dat verbaast me niet. Uh, er zijn mij, meer vogels die dat bij doen, denk mij ik, maar... zijn alle vogel, doen alle vogels, en niet alleen vogels. Hè? Dat, dat is een veelvoorkomend fenomeen. Dat men zich achter dit soort nonsens verschuilt, blijkt al dat er helemaal geen verwijt mogelijk is. Want ja, uh, nogmaals, uh, ze doen helemaal niemand kwijt. Als jij nu zou besluiten om een zak friet te kopen en je gooit hem op straat, want uh, het smaakt je niet dan ruimen zij het op. He? Zo snel kan hier de vuilnisdienst niet zijn. He? Dus dat is fantastisch. De roven eieren, wordt ook gezegd. Wiens eieren? Want maar, maar ga, ga... wij kijken hier en zien... zien, zien a, a zien we geen eieren, maar zien we zo ook niet met eieren rondschouwen. Maar... En als ze het doen, zo so Het hoort erbij. Maar als ze nou eens even als advocaat van de duivel meegaan in die denktrand. Ja. Stel nou dat er een exoot zou komen op een boot uit Egypte... Ja. die wel een bedreiging zou vormen voor inheemse vogels. Ja. Zou je dan wel zeggen van, oké, okay, daar moet je wat aan doen? Als die op een boot uit Egypte zou komen... dan zal die waarschijnlijk door mensen uh, meegenomen zijn. Want andere exoten komen niet op de manier zoals zij komen. Zij gaan overal in de wereld waar ze voorkomen... vrijwillig aan boord van schepen. Ze varen eentje mee, ze gaan eraf, ze gaan er weer op... He, dat is hun manier van doen, maar andere exoten zie ik dat niet doen. Want er zijn natuurlijk al me meer vormen van exoten, namelijk die in de dierenhandel zitten. He? Ik weet nog wel of de stichting Critisch Fauna Beheer heeft hemel en aarde trachten te bewegen bij het ministerie van Landbouw toen. Om eh, paal en perk te stellen aan, aan de import van eh, exotische diersoorten om meerdere redenen. Omdat die diersoorten elders zeldzaam vaak zijn en bedreigd worden. En ze hier eventueel ontsnappen en dan eh, ja, last kunnen geven. Nou, dat wilde men helemaal niet. Men wilde daar geen, de handel niet dwars zitten. Maar goed, stel, stel dat je een, een, een soort hebt die zich hier vestigt. Dan, dan zie je dus dat als die dat doet, dat er vaak geen keren meer mogelijk is. Zullen we eens even kijken of we ze nog ergens kunnen vinden? Misschien, ja, misschien moeten we wel drastische maatregelen nemen. Even een patatje eraan wagen. Wat Oh, oh. nu waar, ik dat hij ook weer eens Kijk eens. Dankjewel. wel. Zo, kijk we ook de foto krijgen. Ja, dat lukt nogal. Ja? ja, hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Ze geven je ook landetie, denk ik, hè? Ja, ze krijgen af en toe een beetje een lekkere kibbeling de, de meeuwen, of de kraaien ook. Ook allebei. Nee, wij zijn altijd, zijn altijd, zijn goed voor mezen dieren. Dus kijk. He? Dus van die kraaien zijn hier ook welkom? Nee, voor mij hebben ze een zegen. Ze. Kijk, Mooi. het is vast natuurlijk. Helemaal goed. Even kijken. kijk. patat. Uh. Daar komen de kraaien zelfs helemaal voor uit Egypte. <lacht> dus je begrijpt hoe populair... Oh, kijk, kijk, kijk, daar komen ze al, daar komen ze al. Je ja. bent echt razendsnel door, hè? Ja. Ja, het zijn intelligente jongens. Maar het is ook een vak, ik wil... De foto's straks op vroegevogels.vara.nl. Ja. <tie> Die hoorde uit de cyclist Castillos de España... van de Spaanse gitaarcomponist Federico Moreno Toroba het stuk Torriga. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Bij de Nederlandse kust is deze week opnieuw een bultrug gesignaleerd. <truimus> Wetenschappers van Imares zagen het grote zoogdier... terwijl ze bezig waren met vogeltellingen in de zee bij Castricum zwom ook een jong naast. Maar volgens de onderzoekers gaat het prima met moeder en kind. Meer bijzonderlingen op onze venolijn 035-6711-338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Buis uit Nijmegen. In onze voortuin de eerste groene puntjes van de ontluikende sneeuwklokken. Tjertske Dost uit Leeuwarden. Ik was vorige week bij Vrienden en daar is het uh, altijd erg druk bij de voedenplank... Er zijn onder andere een aantal kepen. Maar één van die kepen die heeft een witte kop. Heel apart gezicht. Nans Smits uit Gouda. Wij wonen in een nieuwbouwwijk met aan de achterkant uitzicht op een slootje met een rij bomen. En daar zagen we afgelopen week een ijsvogeltje. Konden onze ogen haast niet geloven. Prachtig om te zien. Hij bleef een minuut of vijf, dook een keer in het water en vertrok weer. Joke Klazing uit Eindhoven. Om een uur of negen vanavond hoorde ik voor het eerst weer onze mannetjesbosuil. Hij uh, jaagt op dezelfde prooi als de katten. Die brengen inmiddels de muizen weer binnen. Ik was blij dat ik hem weer hoorde. wiegers in Bunnik. Smiddags om vier uur zien wij alle kouden uit onze buurt in formeloze vluchten... over de weilanden vertrekken richting Universitair Medisch Centrum. En het ziet er naar nou uit dat ze daar overnachten... En s ochtends vandaar weer terugkeren. Met Anne Sjoerd Augustinus uit Oosterbeek. Ik kom terug van een fietstocht. En heel gek, ik heb geen enkele hulst met rode bessen gezien. Het hele stuk niet. Mijn hulst met gele bessen staat wel gele bessen te dragen. Rood nergens. Welkom in tuinreservaten.nl. Ja, staat hij zo nog een stukje verder? Moet hij, ja, dat moet hij waterpas staan of hoe werkt dat? Uh, nee, de bak hoeft niet waterpas te staan. Nee. Maar de bak moet er wel onder. De lekbak. Op de lekbak natuurlijk, ja. Ik sta hier met uh, Rombert van der Horst en die heeft iets nieuws bedacht om je ja, GFT, of eigenlijk dan zonder de thee, niet de thee van tuinafval, te composteren. En ik kan het eigenlijk het beste omschrijven als uh, ja, een soort grote, verrolbare, uh, ja, groene kliko. Hij is ietsje groter, geloof ik. En het heet, want het staat er ook op, de Hungry Bin, de hongerig bak. Dat is correct. Ja, maar wat is er nou zo nieuw aan, aan, aan dit idee? Want ik denk, ja, dat is de zoveelste compostbak. Klopt, nou, wij noemen het Composteren 2.0. <laughs> Eigenlijk zit het wel op 3.0, ja, hè? Als zo, je nou, echt uh, ik... innovatie. Uh... Sorry, v maken we er 4.0 oh, van. Okay. Composteren 4.0. Ja? Het leuke van de bak is dat je het allerbelangrijkste wat tot nog toe iedereen weggooit: dat is namelijk de vloeibare compost, aan de onderkant opvangt. En die kan je direct gebruiken, verdund, om de tuin te voeden of te planten. Ja, want normaal gesproken uh, inderdaad heb je, gewoon, je hebt ook van die, van die rolbakken, van die plastic dingen, van die houten. En dan moet je met laagje stro, laagje dit, laagje dat. Ja. Vind ik persoonlijk altijd redelijk ingewikkeld. Dat is het ook. Maar deze is heel gemakkelijk. Het enige wat je hier doet, is bovenop kleine stukjes GFT leggen. Niets gaan husselen, niks gaan mengen, niks toevoegen... De wormen doen het werk. Ja, want dat hadden we nog niet, uh, nog niet gehoord. Ik had het voorachter wel eventjes gezegd dat er 12.000 wormen op weg waren naar het kapitol. Maar dat is een beetje het ei van Columbus van deze uh, hongerige bak, toch? Correct. De wormen doen hier het werk. Er zijn 12.000 wormen, ongeveer. Ik heb ze niet helemaal geteld, maar het zijn ongeveer 3 kilo, 3 kilo wormen. Die, zijn, die, die zorgen dat er iedere dag 2,5 kilo GFT... Omgezet kan worden in de allerbeste tuinkompost die je kan gebruiken. Ja, want je hebt de bak nu even open gedaan en ik kijk eigenlijk naar. Uh, ja, hoe moet ik dit nou eens omschrijven? Het is, een, het is een grote vierkante bak en er liggen allemaal uh, ja, eierdozen. Ik zie stukken broccoli, ik zie appels, ik zie plastic, dat zal er ongetwijfeld niet in horen. Nou, dit is afbreekbaar plastic. Oh, dat is van de supermarkt. Tegenwoordig wordt de groente ook zo uh, uitgeleverd dat het uh, plastic wat erin zit afbreekbaar is. Dus dit kan er wel in. Ah, nooit geweten. En dan een hoop zand. En daaronder moeten dus ergens die wormen de, zitten. Maar als de 12.000 zijn. Ik had een soort kroelende menigte. Krioelende. Nou, ze hebben, een, ze hebben een hekel aan uh, licht. We hebben de, de bak nu open gedaan. Dus ze hebben zich een beetje verstopt. Maar ja, als ik mijn handen er nu Het is u insteek... buiten bij het kapitol nog wel donker. Maar je hebt er een zaklampje opgezet. Ja. En hier zie je ze zitten. Oh ah, ja. Dit zijn de dendreo's. Dat zijn de dikke uitvoering. En we hebben ook de dunnere uitvoering, die heb je hier. Uh, dat is zeg maar de, de mestworm. De worm die voorkomt uh, in de mesthoop bij de boerderij. Ja. En deze wormen zorgen er dus voor dat je zulke goede compost krijgt? Dat is correct. Hoe ja. doen ze dat? Um, zei, nou, het, is, het werkt als volgt. Aan de bovenkant uh, leg je alle uh, GFT-afval neer. Het dat, dat eerste stukje is bacteriologisch. Dat betekent, ze steken elkaar aan. Hier kan je bijvoorbeeld zien, het wordt nu zacht en bruin. Ja. Zodra het zacht en bruin wordt... Vinden de wormen het fantastisch? En beginnen zij met het op te zuigen? Ze, kunnen, ze hebben geen tanden, dus ze zuigen het langzaam op. En ze zetten het om tot, tot de allerbeste compost. Die wormen kunnen uh, hun eigen gewicht. Ze hebben dus twee soorten. Je hebt die dikkere die eet eigenlijk wat minder. Die eet maar de helft van zijn eigen gewicht. Wat, welke worm is dat? Dit is de Dendreo. Ja, dat is de dikke Dendreo? Ja, dit, dit herken je dat? In het buitenland noemen ze hem een nightcrawler, dat betekent. Uh, een nachtcrawler. Kruiper. Ja, een nachtkruiper heeft ja. een, een, zeg maar een wit, ja, je kan het niet zo heel goed zien... maar hij heeft een ja. wit hoedje op. En de andere worm, dat ja. is de compostworm. Nou, die gaan we nu uh, zoeken en die gaan we dan zo meteen interviewen... en hem uh, vragen hoe hij dat nou precies doet met die fantastisch goede compost. Uh, we duiken zo meteen nog een keer de bak in, uh, Rombert. Doe hem even dicht, dat is fijner fijne van de wormen. Dan gaan wij even snel Dank. luisteren naar Ster en Nieuws. Ster en Nieuws wordt gelezen door Freddy van Tijn.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 Oud-wielrenner Michael Bogert wil de NOS niet direct antwoord geven over de dopingzaak rond de Rabobank ploeg. Op de vraag of hij ooit verboden middelen heeft gebruikt, zei Bogert, ga eerst maar eens bij mijn ploegenoten langs. Als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet, ben ik straks de kop van Jut. Een andere oud-renner die anoniem wil blijven heeft tegenover de NOS bevestigd dat er een dopingprogramma was bij Rabobank, zoals NRC Handelsblad gisteren schreef.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 Wordt goedgekeurd. De officiële uitslag wordt morgen verwacht. En in Israël is een vrouw overleden. die mogelijk de oudste mens ooit is geweest. Mariam Amash was 124 jaar. maar haar leeftijd is nooit erkend. door het Guinness World Records. Op haar identiteitskaart stond als geboortejaar 0000 haar exacte geboortedatum was onbekend. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Over geboorte van hoop, toekomst en nieuw leven. Vanavond in kruispunt 11 uur, RKK, Nederland 2. De zorgpremie stijgt en er wordt niks gedaan om het roken te ontmoedigen? Hoogste tijd voor rookvrijpolis.nl. Rookvrijpolis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 Wat nou, als je en niet rookt en vegetarisch bent, heb je dan de rookvrije vegapolis? Vraag ik me af. Goed, staat die scherp? Dan tel ik af. 3, 2, 1, go! Jolene de Vos, Annemarie Oster. Annemarie Oster, schrijfster, columniste. Dit jaar verschenen haar boek Mooi Geweest. Oudere worden is een Terugkerend thema in haar columns. Ze ondergaat de lichamelijke aftakeling leidzaam. Maar gelukkig werkt het schrijven van columns therapeutisch. Net als ze luisteren naar Vroege Vogels trouwens. Tenminste, dat zegt Annemarie Oster zelf. Traditiegetrouwen uh, in alle jaren dat ze voor ons al die columns heeft uh, geschreven. Ik geloof dat het er eentje was. Maar in ieder geval heeft ze toen gezongen. En we vroegen ons af of ze dat dit keer ook weer zou doen. Hier is Annemarie Oster. Graag luister ik naar Vroege Vogels. Een lust voor het oor, die rustgevende dier- en natuurgeluiden... vederlicht klassieke muziek. Ook de menselijke stem in dit zondagochtendradioprogramma... klinkt verkwikkend onbedreigend. Heel anders dan door de weeks die uh, indringende bariton van Sven Kokkelman. Een van mijn favoriete onderdelen is de phenolijn. lijn pheno is een afkorting van fenologie. Leer van de invloed van klimaat en bodem op de groei van planten en dieren. Met andere woorden, omdat geen seizoen op een vaste tijd begint... is het iedere keer weer een verrassing wat er groeit, bloeit of kwinkeleert. Wekelijks melden natuurliefhebbers en dierenvrienden op trouwhartig verwonderde toon... wat en wie ze nu weer buiten hebben aangetroffen. Het eerste paarse doveneteltje, de eerste merel, het eerste sneeuwklokje. Over dit vertederende fenomeen schreef Jules Deelder... zijn gedicht voor land- en tuinbouw. Vierstemmig en als een soort kanon op muziek gezet door Antoine Omen. Ik kan het weten, want ik heb de warme altpartij gezongen. Voor het eerst een sneeuwklokje gezien. Enige tijd geleden was het helemaal feest in vroege vogels. Eens per maand kwamen vroege kuikens aan het woord. Jongeren van wie ik niet durfde dromen dat ze nog bestonden. Niks indrinken in café, schuur of jongenskamer. Niks groepsverkrachting in een kelder. Maar erop uit, met de botaniseertrommel. En ouderwetse qua jonge streken zoals belletje trekken? Nooit van gehoord. Laat staan van vogelnestjes uithalen. Nog een gedicht dringt zich op. Jongens, afblijven, van Doornbos. Lang geleden een bron van vermaak in gezelschap... van mijn eerste intellectuele ex-echtgenoot. Minder vermakelijk was toen bleek dat diezelfde echtgenoot voor hij mijn ex werd, en heb ik gehoord nog lang daarna... Klingens vermaning geregeld in de wind sloeg en heel wat andere nestjes omwoelde dan dat van zijn reguliere levensgezellinnen. Nee, dan die vroege kuikens. Vorig jaar hoorde ik hoe in beleefde lente, o, oh, wanneer is het weer zo ver, een dertienjarige met een aarzelend baardje in de keel... werd geïnterviewd door een leeftijdgenoot, nog met een kinderstem... Het gesprek ging over een webcam die de intervieweer in een koolmeesjesnest had gehangen. Zodat hij via de televisie en computer precies kon gadeslaan hoe zo'n koolmees zeg maar zijn nestje maakt. Ooit had hij zijn vader, zoals bleek uit zijn verhaal een bevlogen vogelvriend, best irritant gevonden. Maar nu bleek dat uit het eikomen wel apart was. En dat uitvliegen ook best wel schattig dat je dan van die donzige vogeltjes ziet. Oké. Okay piepte de interviewer op instemmende toon. Volgende keer luister en snik ik weer... Nou, welk, welk uh, klassiek meesterwerkje dat was, moet ik u even schuldig blijven. Want ik ben inmiddels weer naar buiten gelopen. Maar u kunt het ook te ongetwijfeld terugvinden op onze website. Onze muziekstamensteller Renald uh, heeft allerlei muziek uitgekozen rondom het thema kerst. Mocht u uh, het al herkend hebben. Even kijken hoor. Ik heb hier nog een stukje van mijn broodje. Want wij eten hier bij vroeger volgens altijd biologische broodjes. En die zijn altijd zo droog als wat. En <lacht> meestal eet ik ze niet helemaal op. Zou dan... De, de rest van mijn broodje nu ook in de, in de compostbak kunnen, Rombert? Nou, uh, brood niet. Want het uh, nadeel van brood dat gaat schimmelen. En de schimmels die van brood afkomen, die zijn giftig voor de wormen. De wormen die ademen door hun huid. En die zullen dus uh, ja direct oh. dat, die schimmels zullen ze niet uh, waarderen. Ja. Dus voor wie je broodluken... het, het net even gemist had, ik sta hier met Rombert van der Horst van uh, Groencomposterij. En hij heeft een soort uh, nieuwe. Ja, een uh, uh, compostbak ontworpen. En het unieke aan deze bak zijn dus de onderwijs 12.000 regenwormen die erin zitten. En je liet net aan mij die dikker zien. Dat is de dendree... Dan dendree, uh, ja, de Dendreeo. dendreeo. Ja, de... En die kleine, dat is... Dat is de mestworm. Uh, dat is hetzelfde, uh, ze noemen hem ook wel de tijgerworm. En die zit gewoon bij de boerderij op de mestplaat. Gratis en waarom zijn nou juist deze wormen uh, zo geschikt voor in zo'n compostbak? Nou, Je hebt een aantal soorten regenwormen. Uh, in Nederland heb je er 22 soorten. In heel de hele wereld zijn er wel 600 soorten, maar in Nederland heb je er maar 22. En van die 22 zijn er eigenlijk maar twee geschikt. En waarom? Omdat zij in de bovenkant, uh, in het bladeroppervlakte, aan de bovenkant van de grond leven. En zij zijn in staat om hun eigen gewicht per dag om te zetten... Compost. Uh, ja. de andere wormen, maar als ik dan als ik gewoon wat grapieren steek in mijn eigen tuin en in, in die bak gooi, dan werkt dat toch ook wel? Uh, nee, want het zijn, over het algemeen zijn dat regen. Als je gewoon in de tuin steekt, dat zijn regenwormen. En die zitten een stuk dieper. Die zitten meestal vanaf 60 centimeter in de grond. En, en dat wil hebben... je dus juist niet in zo'n bak? Nee, wij, wat wij heel graag, wat, jullie, uh, wat we zouden moeten willen, mm -hmm. dat is dat de, het GFT-afval... Uh, wordt opgegeten en dat kunnen echt alleen maar deze twee soorten doen. Ja, nou zeg jij GFT, groentevrij tuinafval, maar tuinafval kan er ook niet in, toch? Nou, tuinafval kan wel, maar doe het enigszins gedoseerd. Ja, maar dat moet ook wel, want als je hier een boompje in gooit, dan is die bak vol. Precies. Kijk, er zijn bepaalde dingen die, uh, die het niet zo goed doen in de bak. Uh, neem je het blad van een leilinde, die droogt heel perkamentachtig op. Die moet je niet doen, want Vindelijk, die vinden de wormen niet lekker. vinden ze niet lekker, nee. nee dat maar uh, alles wat een beetje groen is, kan erin komen. En wat bruin kan worden, dat vinden ze helemaal top. Ja. En hoeveel compost? Want ik, ik vind dat altijd, ik, ik vind dat composteren altijd, het klinkt altijd zo simpel. Als ik moest thuisnieuwers daarover worden, denk ik, oh ja, dan ga ik het ook doen en dan probeer ik er weer een tijdje en dan wordt het weer niks. Want dit is ook efficiënter toch dan een normale compost compostbak of hoop? Dat klopt. Je hebt hier eigenlijk op minder dan één uh, vierkante meter... dan heb je een productie die, uh, ja, waarvoor je zorgt dat je per dag voldoende capaciteit hebt... om een normaal gezin van vier personen al het uh, GFT-afval te verwerken. Ja. Maar wat ik eigenlijk bedoelde is, wat levert het op aan compost? De vloeibare compost die eronder uitdruppelt, dat is ongeveer 5 liter in de week. Uh, dat kan je met tien delen water verdunnen. Dus delen ja. Want laten delen. we daar eens even naar kijken, want we staan er toch niet voor niks bij. Dat is de lekbak. Ja, die, daar, daar druppelt dan. Hij is teleurstellend al... leeg nu. Robert. Ja, Dat, dat klopt. <lacht> ik, heb hem, hij, ik heb hem ook. Ja, ik heb hem vanmorgen pas uh, in de bus gezet. Ja. Normaal, <lacht> normaal uh, druppelt, daar druppelt normaal. Zeg maar een, uh, een, een half liter per dag minimaal druppelt dat vol. Hoeveel? Een half liter per dag. Dat, dat, dat, moet, je, dan dat moet je wel bij. Als je een weekje op vakantie bent, of stroomt die over. Uh, als je dat, in, dat klopt, dan zou het er overheen kunnen lopen. Maar als je van tevoren weet dat je op vakantie gaat... dan kan je hem ook bijvoorbeeld een weekje niet voeden. Niks in de bak leggen en dan neemt het ook vanzelf af. Maar wat vinden die wormen daar dan van? Nou, die kunnen heel goed tegen weinig voedsel. Ze kunnen er prima tegen als je ze een beetje te weinig geeft. Ze vinden het niet fijn als je ze... Veel te veel gaat geven. Daar oh. kunnen ze niet tegen. Zo'n bakkerwormen. Uh, ja. Dus die bak die staat daaronder. Ja. Daar lekt dan die vloeibare. Compost in. Compost in. En ja. dan kan ik dat dan zo over mijn snijbieten gooien? Nee, je moet het een beetje verdunnen. Anders verbranden de wortels of de, de planten zullen verbranden. De concentratie voedingsstoffen is zo hoog. Aan de ene kant is het natuurlijk heel leuk dat het zo hoog is. Maar het is zo hoog dat de, brand, dat de planten daardoor zullen verbranden. Dus je moet het verdunnen. Verbranden? Hoezo ja, dat? Ja, de wortel, wortelpunten verbranden door een te hoge voedingswaarde. Ik zeg het een beetje onduidelijk, maar dat, nee, is, nee. dat, dat is het idee erachter. Maar omdat ze dan te. Eigenlijk is te veel voeding. Te Net als die wormen die houden ook niet van ja. te veel voeding. Ja. Is het ook zo met wortels? Met, ja, als, een, als een plant zijn, zijn voeding opneemt, dat doet hij via zijn wortels. En die wortelspunten die zullen gewoon afsterven als je er een te hoge hoeveelheid... Oké, okay, uh, dus in... daarom, daarom moet je het inderdaad verdunnen. Correct. En die bak die kan ik overal uh, neerzetten? Ja, hij, hij past in het rijtje van een, een normale een afvalbak van de gemeente. Hij is net zo hoog, net zo breed. Je zet hem ernaast. En het is uh, makkelijker dan dit, kan je niet bedenken. Je kan hem verschuiven, je kan hem neerzetten. En maar je... als het gaat vriezen dan bijvoorbeeld? Dan een beetje vorst is niet zo'n ramp. Net als het vorig jaar, uh, zoals het uh, toen dik een week, twee weken, <coughs> pardon, 20 graden uh, vroort. Ja. Toen, uh, toen heb ik hem binnengezet. Ik vond de wormen heel fijn. Mijn vrouw, <laughs> iets minder. Ja, ja want stinkt het ook nee, net zo erg? Uh, oh. Nee, dit is wat je ruikt. Uh, voor de radio, ik zeg, het ruikt naar verse even... ik, Ja, ik. Uh, ik uh, ja. Ik ben getuige, het stinkt inderdaad, want ik hing er al een tijdje boven. Maar ook als ik mijn neus echt bijna in de bak duw dan nog... Uh, raakt het inderdaad een beetje als uh, een vochtige boswandeling. Uiteindelijk, er die, die, die, die zitten dus nu uh, duizenden wormen uh, in... Gaan die ook, uh, zorgen die zelf ervoor dat ze zich gezellig vermenigvuldigen en blijft dat het systeem houdt het zichzelf in stand? Of moet je ook moet je zeggen, maar ook een keer bijvullen? Nee, nee, gelukkig zorgen ze er zelf voor dat ze in stand blijven. Uh, de mestworm uh, die legt iedere drie maanden een eitje of vijf. En hij vermenigvuldigt zichzelf zo snel dat als je één keer begint met een één kilo wormen, dan houdt het zichzelf helemaal in stand. Ja. Die populatie groeit binnen zes maanden tot 10.000, 12 12.000 stuks. En dan, dan. op een gegeven moment wordt het weer te veel. Dan, heb je dan, dan is dat het probleem weer. Nou, Ze hebben een heel knap systeem. De wormen anticonceptie. Uh. Nee, ze, ze, ze kiezen er zelf voor uh, op basis van de voeding die ze aangeboden krijgen... en de plek die ze hebben... En de omstandigheid die er is, uh, hoe ver zij de hun populatie laten doorgroeien. Ja, hoeveel wormen er uiteindelijk in de bak uh, zitten. Nou, ja, ik hoop dat er dan toch nog een soort van uitgebreide gebruiksaanwijzing bij zit. Want Zeker. het is dan weer iets ingewikkelder dan ik dacht. Rombert van Horst van Groen Composterij, dankjewel uh, voor het show hier van de Hongerige Bak. Met plezier, bedankt dat er komen. ziet die zeven dwergen gewoon voorbij marcheren. Hey ho, hey ho, it's off to work, we go. Uit de Walt Disney film Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen... was dit uh, een uh, liedje uit die film, uh, uitgevoerd in de stijl van Mozart... door het Shanghai Quartet. Het terrein rondom Naturalis in Leiden is vier jaar geleden onderzocht... op alle levende planten en dieren die daarvoor kwamen. Het resultaat, 1569 soorten, eh, waarvan ongeveer twee derde insecten. Maar biodiversiteit is meer, vindt Ken Krijveld van de stichting Leven DNA. Met de nieuwste DNA-technieken is nu ook vast te stellen... hoeveel en welke bacteriën er op datzelfde terrein voorkomen. Om de soortenlijst van dat stukje Leidse stadsnatuur aan te vullen met gegevens over bacteriën, zijn een aantal leerlingen opgetrommeld van het Rijnlands Lyceum, een internationale school uit Oesgeest. Zij gaan monsters nemen en Ken Kraayveld legt uit wat ze daar precies voor moeten doen. Oké, okay. the plan for today is that we we'll, we'll take some water samples around here and we'll extract DNA. You'll be taking the samples, then our lab technicians will extract DNA. Uh, sequence it and then you can help us determine what kind of bacteria uh, are living in the, the water around here. Ken, we staan hier met uh, 20 leerlingen van de internationale school, het ja. Rijnlands Lyceum. Kun je eventjes kort in het Nederlands vertellen wat er gaat gebeuren? Ja, de leerlingen die gaan, uh, gaan watermonsters nemen hier in de sloot. En het idee is dat we met behulp van DNA sequencing gaan we kijken wat voor bacteriën er in dat, uh, in dat water allemaal leven. In de hoop dat die lijst van ruim 1.500 soorten nog eens een keer wordt uitgebreid met hoeveel? Nou, ik denk dat we vandaag moeten we... nou, tussen de 50 en de 100 soorten, schat ik, dat wel, uh, wel te doen moet, uh, moet zijn. Ik wil graag uh, watermonsters van verschillende plekken hebben. Je gaat een stok met zo'n bakje diep het water in. Kijk uit dat je er zelf Als niet in valt. Als ik invalt. in het water valt, Ja, dan word je nat. <laughs> en koud. Oké, okay, oké, okay, uh. ah! Een bakje met water naar boven gehaald. Oké, okay, oké, okay, pour it, pour it. Zo. So. Nou, buisje helemaal vol. Ja, okay. yeah. Moeten we dat nu erop schrijven? Oh, je hebt hem ook al gevuld? Ja, joh. Hier op de brug gaat ook een hele lange stok het water in. Ja. Jullie ja. oh, hebben een mm, mooi bodem. buisje eraan vastgetaped. Komt deze van de bodem? Ja, helemaal op de bodem. Van het diepste punt. Dit is uh, uh, LUMC nog... ondiep in het midden en LUMC diep aan de kant. Oké. U bent de uh, docent? Ja, ik ben de docent. Waarom doen jullie dit? Mijn kinderen moeten 60 uur practicum doen in twee jaar. En het is voor hun gewoon heel erg leuk om weer eens wat anders te doen. Zou het zou mooi zijn als er toch nieuwe, nieuwe soorten ontdekt zouden worden door en, dit onderzoek. mee te werken zometeen meteen aan de resultaten. Want ze moeten ook met een database werken. Nou doe je iets wat, wat ze zelf hebben verzameld. Het is hartstikke spannend. Ik moet even schrijven. <laughs> ja, elk buisje dag wordt exact opgeschreven waar het vandaan komt, het watermonster. Je kan er eigenlijk nog niet veel aan zien zo, hè, Ken? Ken Cruijffel? Nou ja, je ziet er een beetje kroos in rondrijven, Maar ja, bacteriën, daar, ja, daar heb je iets meer voor nodig dan een paar gewone ogen om dat te kunnen zien. We Hebben het dan nog wel over biodiversiteit? Want ja, als je je vogels en planten en, en, ja, en insecten valt... gaat inventariseren, dan heb je het wel dan heb je het over, over dieren. Er zijn nog wel te zien en ze zijn ja. misschien ook nog wel aaibaar, maar bacteriën? Ja, maar ja, bacteriën is natuurlijk wel uh, de toppunt van biodiversiteit natuurlijk. Ja? Die zijn diverser dan wij allemaal, uh, dan alles uh, bij elkaar. Dus ja, nee, uh, je, kunt, je kunt niet praten over biodiversiteit zonder bacteriën daarbij te betrekken, als je het, uh, wat mij betreft. Dat lab dat hebben we hier bij de hand, hè, van uh, het gebouw van het LUMC. Ja, dat is uh, de onderzoeksafdeling van het, uh, van het ziekenhuis. Dus uh, het lab uh, is onderdeel van de vakgroep uh, Humane Genetica. Uh, ja. Gaan we gaan nu echt het, uh, het lab in. Ja. Hey. Er is een monster uit, uh, genomen vanaf de loopbrug bij het pesthuis, heb je er net opgeschreven. Ja. En er moet een klein beetje van weer in een nieuw buisje. Ja, 50 vijf, vijf, milliliter. Nee. 15? 15 vijf, milliliter of ja, water. Wat gaat er nu precies bij, Ken? Uh, dit is natriumacetaat. Oh. Uh, is uh. dus het buisje tot de rand toe gevuld. Ja. De rest met alcohol. De rest met alcohol. Alcohol uh, beschermt DNA. Dus dat zorgt dat het, uh, dat het niet afbreekt. Oké, okay, zo. Nou, gaat de vriezer in. En die is dan klaar voor uh, verdere verwerking. We zijn inmiddels meer dan een week verder, Ken. In een uh, lokaal nu van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Nou, heel breed, uh, misschien een paar kilometer van uh, de plek waar we de monsters hebben genomen. Ja, vandaag is een spannende dag. Ja, vandaag gaan we, ga ik de, de leerlingen laten zien wat er met de, de samples gebeurd is. Of liever gezegd wat voor data eruit gekomen is. Het is helemaal geen, geen laboratoriumachtige omgeving meer, maar we zitten in een computerlokaal. Want dit gaat allemaal op de computer. Ja, wat we gaan doen vandaag, is bio, dat heet bioinformatica. Dat is een, een, een vakgebied wat enorm aan het groeien is. Nu dat heel veel labwerk eigenlijk door machines overgenomen wordt. En dat er, ja, die machines die produceren enorme hoeveelheden data. Waar het, het grote bottleneck nu zit, is, is in het analyseren van die data. Kijken naar reeksen met letters. Reeksen met letters, ja, reeksen, reeksen van vier letters: uh, A, T, G en C. Dat is het, uh, de lettervolgorde van het DNA. Dus dat varieert van, van hele korte stukjes tot, uh, tot meer dan drie, vierhonderd letters. Zoveel? Ja, ja dat, dat hangt dus dat verschilt heel erg per machine. Maar in dit geval uh, ja, kunnen ze zo lang uh, worden. En aan de hand van die reeksen kunnen we dan ja, de bacteriën gaan indelen naar typen en soorten? Ja. Uh, guys, could you log in please? Could you log in to your computer please? Basically what we've done is uh, we've sequenced eleven of the samples that you, uh, you took. Op Abra op het oh. beeldscherm. Het ziet, er, het ziet er ingewikkelder uit uh, dan het is. Hè? Dit is het, boven, het bovenste stuk van zo'n uh, zo databestand. Dit zijn, de, dit zijn de sequenties die uit uh, de machine gerold zijn, zeg maar. Uh, so this is the one that we took from, or you guys took from underneath the bridge. That sample has now yielded 430 different bacterial types. 430. Bacteriën in dat ene monstertje wat bij de brug genomen is? Ja, het ziet er uh, op het oog niet erg interessant uit. Het is gewoon een, een, een letterreeks: C, C, A, T, T, G, A, C, T, G, eh, noem maar op. Dat gaat dan dat nog is, eindeloos zo door. Dat gaat, uh, dat gaat eindeloos zo door. Die, die machine die geeft korte en lange versies ervan. Maar het is die volgorde van die letters die heel erg belangrijk is. Die bepaalt je genetisch. voor mensen bepaalt dat je genetische eigenschappen. Um, voor bacteriën natuurlijk ook. En uh, nou, in dit geval, dit, dit speciale stukje wat we afgelezen hebben... daaraan kun je dus herkennen wat voor, uh, voor bacterie het is. Iedere leerling die gaat nu met zo'n letterreeks aan de slag. En dan ga je naar een website ja. en dan plak je die hele letterreeks in... en dan komt uit de computer wat voor bacterie het is. Ja, precies. Wat hebben jullie gevonden? Uh, Rickettsia, Pro-Wak, uh, pro STR, DACO... Dus we hebben scrub tyfus gevonden. We hebben iets gevonden dat tyfus kan oorzaken uh, in mensen. Een soort tyfus. Ja, dat is wel leuk. Er verschijnen steeds meer namen op het bord. Ja. Fantastische namen allemaal. Ja. Hiermee is in één klap de biodiversiteit op dat, dat kleine stukje grond... bij Naturalis en het LUMC midden in Leiden is uh, toegenomen. toegenomen, toch? Ja. ja nou, dit is nog maar het topje van de ijsberg waarschijnlijk. Want we hebben nu alleen maar dat monster... wat we onder die brug genomen hebben, hebben we geanalyseerd. Dat is maar één buisje. Dat is één buisje, ja, precies. En we hebben, we van die, wat is het? 25 of zo? 25. Waar we, dat is, ja, als we dat, en die data, die is er allemaal. Dan moeten we al eens even goed voor gaan zitten... om dat precies op een rijtje te zetten. Maar je zult zien dat die lijsten. Wordt dan nog steeds stukken langer. Ja. Dankzij dit DNA-onderzoek. Leven DNA. Zonder DNA geen leven, zeg ik altijd. Ingrediënten voor het tweede uur al klaarstaan, uh, zoals bijvoorbeeld uh, koraalriffen, oliebollen of beter gezegd oliebollen en niemand minder dan prinses Laurentine. Tot zo, Pyjama-dagen. Zit je goed, Jan? Viseluiers. Zit je goed? Ja. Yeah. Staren naar de muur